Grijs gelukt met het noaa De vier mensen die om het leven kwamen bij de gijzeling gisteren in de Joodse supermarkt in Parijs. waren al dood voordat de supermarkt werd bestormd door de politie. De gijzelnemer schoot ze dood toen hij de supermarkt binnendrong. Gistermiddag maakte de politie een einde aan de gijzeling. Daarbij kwam de gijzelnemer om het leven. Vijftien gegijzelden werden bevrijd. Agenten vonden later explosieven in de supermarkt. Er zijn nieuwe aanwijzingen dat vlucht mh 17 in Oekraïne is neergehaald... door een boekraket, dat meldt onder meer het Duitse weekblad in Spiegel. De journalisten hebben gesproken met mensen uit dorpjes in de buurt... die zeggen dat ze gezien hebben dat de raket werd gelanceerd... volgens hen door Russische militairen. Voormalig CIA-directeur David Petraeus wordt mogelijk vervolgd. Uit onderzoek blijkt dat hij geheime informatie heeft gedeeld... met zijn minnares, schrijft de New York Times. De krant citeert bronnen bij het Amerikaanse ministerie van Justitie... Betrayer stapte ruim twee jaar geleden op bij de CIA toen bekend werd dat hij een buitenechtelijke relatie had met zijn biografen. De FBI en het ministerie onderzochten de zaak en adviseren nu om tot vervolging over te gaan. Betrayer spreekt de beschuldigingen tegen. Het Nigeriaanse leger probeert de stad Baga te over op Boko Haram. De terreurgroep nam de stad een week geleden in. Daarbij zijn voor zover bekend honderd doden gevallen, maar mogelijk zijn het er nog veel meer. Mensen die uit Baga wisten te vluchten vertelden dat Boko Haram brandstichten door de stad trok en tientallen mensen vermoorden. Cyprus Airways houdt op de bestaande de luchtvaartmaatschappij moet van de Europese Commissie 65 miljoen euro aan onterecht ontvangen staatssteun terugbetalen en dat kan Cyprus Airways niet. De zes toestellen van de maatschappij blijven per direct aan de grond. Bij Cyprus Airways werken zo'n 500 mensen. Het weer, het waait flink, aan zee is al stormachtig, verder is het bewolkt en bijna overal droog. Later vandaag neemt de wind verder in kracht toe en vanmiddag gaat het regenen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is ons Zwaan bij de ANUB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 nu tobak leven. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We ja. We Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Dit is niet het einde van de ellende, maar hooguit het begin. Ja, dat is het zeker. Ellende is nog niet begonnen. Nee, Toebak leeft op de radio. Het is vijf minuten over acht. Welkom bij dit radioprogramma. Ja, er zit een lach in mijn stem, maar eigenlijk moet er een snik in mijn stem zitten. Wat een af, wat, wat een week ook, hè? vol gebeurtenissen. Ongelooflijk. En uh, gisteren is er een, bijna een einde gekomen. Maar vandaag zijn ze nog op zoek naar de partner van die uh, donkere meneer... die in, die, uh, uh, uh, in die het restaurant was Supermarkt. Supermarkt was het, geloof ik, hè? Ah. Supermarkt, ja. Daar, uh, daar zat hij nog, uh, uh, noem je dat... Uh, uh, ik wil ook zeggen, die zat daar uh, mensen te gijzelen natuurlijk. En gelukkig uh, is dat allemaal opgelost. Ja. Helaas wel vier slachtoffers. Dat is wel uh, heel erg naar. En verder, ja dames en heren, we zijn... Uh, Radio Republiek Zandvoort zijn we geworden. Volgens onze burgemeester. Die uh, begin van dit jaar heeft die, uh, een toespraak gehouden. En die, we zijn republiek geworden. Omdat we zo lekker eigenzinnig zijn hier in Zandvoort. Nou, ik kom niet uit Zandvoort, maar ik ben wel eigenzinnig. Ik sluit er wel goed bij aan natuurlijk. Ik zie je ook dat onze vrouw gedeelte nog even binnenkomt te rennen. Welkom. Ja, goedemorgen. Goeiemorgen. beste wensen nog, hè? Ja, ja dat mag oh ja. nog. Nee, mag eigenlijk nee, niet, nee, meer. Naar niet meer. Na de zes toch? mag het niet meer. Nee, na zes. Dat heb ik jullie al heel lang niet gezien, hoor. Ja, dat ja. is echt heel lang geleden, man. Jullie die weer, hè? Ja, jij hebt er last van. Ik ben in, ja. met de auto, dus het valt ja, mee. nee, ik allebei. Ik ja, ging van. goed op tijd weg, maar eh, ik ben helemaal buiten adem. Ik, gel ik geloof dat Marcus geloof wel als dat een ja, broodje maar, kaas maar, maar, van zijn bord afvloog. Ja, ik, ik, vlog. ik liep met mijn broodje kaas over straat ja? naar mijn auto. En toen waaide mijn kaas voor mijn brood af. Oh, dus dan je droogbrood. En nu had ik droogbrood. Ze ah, je aha. jezelf dan zo mooi met een bordje zo. Ja, en dan een blaadje sla erbij. Blaadje sla, dan ga je in de, de auto zitten. Strek je om. Nou, dat ziet er toch wel heel apart uit. Ik heb een zo'n rollenspelletje met mezelf. Oké. Okay. Alsjeblieft, nou ja, dan ga ik snel zitten en dan... dank u. Ja, ja, ja, allemaal heel leuk. goed Twee uur lange toebak leeft op de radio. Leuke muziek en eh, gehouden. Even een plaat die toepasselijk is, natuurlijk. Straight to the heart! En ze spraken ook heel slecht Engels, geloof ik. Ja, ze spraken Frans in dat gedeelte. I reach your you look away. You had klassiekers die hier ook verwachten. Kan het soms niet laten om toch echt zo'n heel oude plaat... aan de kast te halen. Bare English en Straight to the Heart. Straight. Ja, het, ging, het raakte ons allemaal in het hart. En uiteindelijk ging het bij hun door het hart. Althans, dat denk ik... En, uh, ja, er is al zoveel over gezegd over de drama natuurlijk in Parijs en gisteren in de Wereldrijd. We waren zo lyrisch hoe het nou allemaal verloopt. En dat we toch meer hebben bereikt. En dat nu ook de, de mensen van het islam zich nu afstand nemen van dit soort extremisten. En dat is wel mooi. Maar, ik heb maar zo dat deden ja, ze toch al de hele tijd? Dat, dat deden ze toch de hele tijd. Ik had zo ze zaten met z'n drie daar lyrisch. Dus ja, we hebben toch wat bereikt. Ik, wat hebben we nou bereikt dan? Ik weet het niet. Ontgaat mij een beetje geheel. Maar ja. Ja, goed. Ik vind het ook zo mooi dat iedereen heel verbaasd is dat, dat zo'n aanslag wordt gepleegd. Maar... Volgens mij al die bedrijven uh, die dit soort. ja, die zeg maar een spot doen met de islam. Ja? die nemen extra beveiliging en zo. Maar dat, dat hadden zij dan niet gedaan. Ja, dus, ja dan dat Ze hadden daar voor de de ook de beveiliging. Stalen, ja. ja, die Zal... zijn als eerste neergeschoten. Ja, Oké, okay, maar ik had gehoord dat er nog wel twijfels waren. omdat ze, ze konden vrij snel naar binnen binnenlopen. Ze hadden bijvoorbeeld een extra sluis moeten nemen of zo. Dat hadden ze ja, kunnen ze hadden doen. Ja, staat een code ook of zo? Ja. Nou ja, goed. Ja, met zulke wapens kan je volgens mij redelijk ver komen. Maar goed, ja, ja, ik weet niet of we echt iets bereikt hebben. Ik probeer het nog steeds onder de categorie. stelletje randdebielen je, de te gooien. Alleen, ja, de media is dat steeds meer verder aan het uitpluizen. En blijkt dus dat ze nu van Al-Qaeda zijn. En niet alleen de ene groep is dat Al-Qaeda. Die man die in de supermarkt zat. Die was van IS. En, nou, die hebben elkaar even geholpen voor het hogere doel. Halleluja. Nou, ik wil er eigenlijk verder niet zoveel aangaan besteden. Want het zijn nou, een stelletje randbielen gewoon. Die nou, hebben gewoon ik... het boek even verkeerd gelezen. Nee, want als je gewoon letterlijk in de Koran staat. Letterlijk van uh, iemand die één iemand vermoord. Uh, uh, moet worden gezien alsof hij de hele wereld heeft Oké. Okay, Dat nou, staat letterlijk erin. Alleen, dokter dus... uh, houdt vandaag wel in de krant. De kletkrant van Nederland heeft hij altijd een uh, column. En die zegt van, we moeten wel realiseren... dat er wel steeds meer islamieten komen. En is dat op zichzelf misschien niet heel erg. Maar de maatschappij gaat wel langzaam veranderen. En hij heeft dat zelf ook ondervonden... dat hij uh, leidde in een ziekenhuis. En daar moest je een gegeven moment slachtoffers van... de iran irakoorlog oorlog behandelen. <coughs> en uh, toegegeven kwamen daar heel veel slachtoffers... met chemische, uh, die hebben bestookt met chemische wapens. En zij konden het redelijk behandelen. En toen kwamen ze daar met die slachtoffers. Toen merkte ze dat heel veel vrouwen werkten daar. Ja, toen hadden ze, ja, maar dat, dat, dat willen we niet... We willen niet behandeld door de vrouwen. Want ja, dat het, het geloof. Mag dat niet. Dus moest het hele ziekenhuis, dat Nederlandse ziekenhuis... zich aanpassen aan de regels van de slachtoffers. Dan denk ik, ja, maar dat is ook een beetje de toekomst dus. Langzaam gaat de hele maatschappij wel veranderen. En ja, dat kan nog wel even duren. Want ja, hij maar doet de, de schatting van 2050... dat we dan plusminus 20% uh, ja, islamieten hebben dan. Zeg maar, ja, die maar van het islamitisch geloof zijn. Ook net zoals bij ons in de kerk... Ja? hebben ze bij, bij de islam ook dat... De jongeren gaan heel anders met geloof om dan de, ouderen. dan de ouderen. Ja, en die de jongeren interesse. lijken wel weer extremer te worden. Ja, nou valt val, val over het algemeen wel mee. Alleen, je hebt een, inderdaad een aantal van die idioten die uh, via internet en zo dat extremistische meekrijgen. Ja. En die dat dan zien als het geloof. Dus dat dan. Ja. daarin uh, radicaliseren. Maar het ziet er natuurlijk ook stoer uit met zo'n wapen. Ja, maar ja. het is wel natuurlijk zo... dat er zoveel mensen zijn... aan beide kanten die mensen verloren zijn... waardoor het gewoon ook wraak is, hè? Die ja, ja, ja. Is, dat hangt en er ook heel vaak. Het moet ergens een keertje gaan stoppen. Ja. En ja. ik weet alleen niet of zo'n stille tocht... overal in Nederland op dat helft. Ik ben er een beetje ik, onpasselijk ik, van. Ja, ik ook. Ik ik denk kan, wat, ik, oh, wij, wij gaan weer wentelen in het medeleven. En dat zijn er tien. En het is heel erg, ja. absoluut. Maar er zijn absoluut absolu ook... Meer zinloze doden gevallen overal in de wereld. Ja, en we hebben niet gelopen voor de mensen in Kroatië en in Rwanda. We nee, nee dat... allemaal niet voor gelopen. is ja. allemaal zinloos geweld. Ja, pas geleden. Aan ook beide kanten. Die, ook die honderd kinderen die vermoord zijn. Ja. Pas, daar hebben we ook niks aan gedaan. Nee, ja, ja. En dan denk ik en van ik, nu is het ik een beetje gek van word, is ja. dat iedereen een podium opeens moet zoeken. Ja, iedereen ja. moet er wat Precies. over zeggen. Ja, nee, Abutale... stoppen, stoppen. <laughs> wij doen het nu ook. Nee, ja. Abu Tala heeft dat natuurlijk wel goed gedaan. Door, uh, ja, door die uitspraak te maken, dat was gewoon even een statement ook zeker van hem. Door te zeggen, als je niet aan kan passen, dan moet je oprotten. Ja. Oh. Oeh, ja, dat is. Maar goed, de dat, uh, dat hele mensen vinden uh, het koor is daar op wel. op de molen van Geert. Ja, zeker. Ja, Geert Wilders die heeft oh. ook een hele mooie uitspraak gedaan. Oh man, dat was echt zo duidelijk. Hoe ging het ook alweer? Dit is niet het einde van de ellende. Nee. Maar hooguit het begin. Oh, oh wat geweldig. En het kreeg hij of heeft hij het nu gejuich. Ik geplakt. kreeg <laughs> nee, oh. ja, we, ja, ja, we moeten er maar een beetje op elkaar allebei even letten. Ja. Ja, dat is het enige wat je kan doen. En als je iets ziet en denkt van, nou, wie is niet al in de haak, spreek die persoon even aan let wel even op wat hij in zijn broekzak heeft. Dat hij niet... Goed. Wat is dat een groot ding? Wat is dat voor een ding? Dat is niet van nature. Nee, dat heeft zelf. Het is geen bom hoor, Het is geen bom of zo. Niks aan de hond. Goed, Toepak leeft tot en met tien uur. En straks nog die mythisch plaat gewoon van Polan Nuttini. Ik dacht is dat een oude man is. best een jong pinkie gewoon. Die zo met overgave de nieuwe platen gemaakt. Iron Sky. Weer is als maus.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 Life a wonderful adventure. Een week vol met drama is dit dan een plaatje. Wat een plaat dit, zeg. Waanzinnig gewoon. Paul and Notini en Iron Sky uh, Shoes. Bla Black Shoes heb ik wel eens van hem gedraaid, geloof ik. Allemaal lekker vrolijke muziek. En dan komt hij met deze plaat. En er zit een clip bij dat je denkt, oh, daar word je niet echt heel blij van. Heel veel drugs en uh, drama en schietpartijen. En ik van allemaal. Denk je, ja, dat is het leven. En deze plaat, die vertolkt dat wel een beetje. Iron Sky, dus van Paul Nutini. In de zaterdagmorgen, ik moet zeggen, gisteren draaide ik hem voor het eerst. Toen hoorde ik hem op de radio. Even, even kijken op de iPad, weet je, samen met, de, de, met, de, met die vrouw die, die ik uh, begeleid. Die ligt in een rolstoel. die ja. kan niet bewegen. Hij kan ook niet praten. En het waren met de twee zwaar onder de indruk. Shit! Dit is echt. Dit is heftig gewoon. Ze zat er bijna mee. ik bijna van, ik zo'n traantje zo over de gezicht. Voelt. Deze voelt echt... Oh. Ja, maar je hoort echt de smart in zijn stem. Ja. En dat is echt een jong Binky ook gewoon hè? Je denkt, dat verwacht je Gewoon een pubertje van 18 of zo. Ja, nou, dat niet. Ik denk die midden 20 is. Ik was echt wel uh, onder indruk. Jezus, een man die nog zoveel drama kan, uh, kan uh, vertolken, zeg maar. Ik wow. heb een heel zwaar leven. Ja, daar lijkt het een beetje... Oh, echt heel zwaar. Maar ja, het kan ook heel zwaar eindigen op een gegeven moment. Ja. Dat is een Duitser. Dat vond ik wel... Ik vind het een heel tragisch bericht. Hij is 99 jaar en in zijn ziekenhuis waren zijn benen geamputeerd. Nou, misschien zal hij iets gehad hebben met suiker. Hè? Dat was vaak in oh, die ja, oude ja, mensen. Ja, ja. Hij wordt met ambulance teruggebracht naar het verpleeghuis in de Duitse stad Koslaar. Hij zat op stoel en zat alleen vast in een speciale heupgordel. Bleek niet genoeg, want de wagen moest zwaar remmen. Hij schoot ervoor uit de stoel, liep zwaar hoofdletsel op. En de operatie mocht niet meer baten. Hey? Dus hij is gewoon. Met, met. In de ambulance even, gevallen. Hij heeft een, een ongeluk gehad in de ambulance. De ambulance. Ja, ja, ja daarom, daarom. Er staat ook echt de, de keywords van dit artikel. Zijn Duitsland, raar en ambulance. Ja, kijk je. Een raar, raar ongeluk. Dit is, uh, ja, dat dit is wel treurig. Is, ja, precies. Daar komt-ie. Nou, ik ga wel met de eigen auto. Vind je erg? Nee hoor, dat is een goed idee. Ja. Maar ja, ook geen benen meer. Dus je hebt ook niks uh, waar je... Ah, joh, mee handgas, vast kan, uh, Handgas. Ja. Wat zegt u? Handgas. Handgas? Oh, eh, nou, hij mocht nee, niet handgas. zelf rijden. Oh, handgas. Die ambulance. Hij werd gewoon naar huis uh, Transporteert naar zijn huis. hè? Oh, Oké. Okay. Ja. Nou, nou, gezellig okay. zo. Heb je nog een leuk berichtje om dat te weg te poetsen, Marcus? Ja, uh, een man. Uh, ja, in, een ambtenaar in. Uh, uh, India. Die. Ja? Uh, ja, die moest wel heel veel moeite doen. om uh, ontslagen te worden. Ja. Hij. Uh, uh, oh, ja. in 1990 is, was hij uh, op zijn werk. Uh, voor het laatst verschenen. Ja. Hij. Uh, nou, na twee jaar in. 2000, 92, uh, of, uh, 1992. Of 1992, ik. Toen uh, werd de man. Uh, werd er een onderzoek naar hem gestart. Want ja, hij was al twee jaar niet op zijn werk uh, oh, ja. Oké. Okay. En vervolgens, uh, ja, duurde het proces... 22 jaar om de ambtenaar uiteindelijk... uit zijn functie te kunnen zetten. Um, ja, zo is uh, te lezen op uh, Reuters. Uh, in India's... Uh, geldt een hele strenge wetgeving waardoor uh, ja, ontslag uh, vrijwel onmogelijk is als je niks gestolen hebt of uh, zoiets. Hij, hij heeft gewoon 22 jaar ook geen steek uitgevoerd. 24 jaar heeft hij. Nee. Is uh, hij echt ambtenaar geweest? Heeft die, uh, <laughs> yes. is, is hij niet eens op zijn werk gekomen? Yes. En heeft hij wel gewoon netjes doorbetaald? Oké, okay. ja. kijk. Goed. Ja, het, het zijn wel uh, trage dingen. Het D is weer slecht voor ons vak. Ja, precies. Ja, dat, ja, dat zit jou niet in het goede daglicht. Nee, nee, nee, nee. Als, je, als je makkelijk geld wil verdienen, dan uh, moet je ambtenaar worden in India. Ja, maar ik vraag me wel af wat ze dan precies verdienen als ambtenaar. Dat is volgens mij ook niet echt uitermate veel. Maar daarom zijn ze ook zo corrupt. Ja, vandaar. <laughs> dat Straks de Zandvoorts berichten om half negen. We Nederlands bandje. Sunday, sun. I call you honey, baby. Because it's op internet En toen bleek dat het al heel groot was. Ja, soms loop ik een beetje achter de feiten aan. Het kan al gewoon echt gebeuren. Beetje suf van mij natuurlijk. En dat was dus I Called You Honey. Het is half negen. En om half negen, kijk, wat er allemaal speelde in Zandvoort. Er zijn heel veel oude berichten, ook onder andere natuurlijk de toespraak die <laughs> onze burgemeester Nick Meijer... ja Sorry, wat even uh, krant ja, Nieke Meijer had gegeven natuurlijk, en die begon met... Uh, Republiek Zandvoort, dames en heren. Of hij nou zich wil afscheiden van de rest van de Nederlands wedding. Als dat maar... hij de koning was. Ja, zoiets. Is en grappig dat iemand in het publiek zei nog wel... Uh, leef de koningin. in. Dus zoiets van, nou, ik wil, niet, of, ik wil niet hier meegaan... maar hij wilde gewoon even laten blijken dat Zandvoort eigenzinnig is. En gewoon zijn eigen koers vaart. En uh, het was een, toch wel een redelijk vage toespraak van... je moet uh, in je kracht staan, je moet dingen gaan doen die je leuk vindt... En, nou ja, heb jij er iets uitgehaald uit de toespraak Je denkt van ik heb er. Uh... Nou, ik was er niet? Je was er niet? Ik was er niet? Nee. Oh, is dat nog we we echt... verplicht oh, voor ambtenaren, voor Zandvoort ja. om daar aan te schuiven? Nou ja, het gemeentehuis was sowieso dicht. Ja? Toen had ik besteld van nou, ik ga gewoon wat leuks doen. <laughs> ik, ben, ik was even niet uh, hier in deze badplaats. Deze okay. beautiful badplaats aan zee. Nou goed. Nou, ja, helaas. Ja, het is het, het Chinese nieuwjaar schijnt het. In uh, 2014, 2015. Dat, dat jaar van de geit. En dat schijnt dan weer te, in de astrologie te maken te hebben met eerlijkheid en gerichtigheid. Ik ben ook wel benieuwd of het, bijvoorbeeld 2006 dan in de teken staat van oneerlijkheid en elkaar bedriegen ofzo. En dat dan ook nog ooit voorbij komt. En we nou. gaan er gewoon op door dan. Ja, oké. Okay. Nou, Lijkt mij een heel goed plan. Ja. Goed, uh, Zandvoortse berichten. Wat kan je allemaal melden? Vertel het. Ja, vrijdag is na 1 uur uh, door de Zandvoortse reddingsbrigade een zeehondje van het strand gehaald. Oh. Oh, en, ja, dat was gevonden. Waarschijnlijk was het beestje door de storm zijn moeder kwijtgeraakt. En uh, ja, dat gebeurt wel regelmatig uh, in stormen. En uh, dit winterseizoen zijn er uh, waarschijnlijk uh, door de zachte winter al een uh, groot aantal zeehondjes geboren. De kans dat je een zeehondje op het uh, strand ziet uh, aangespoeld, ja? is nu vrij groot. Oké. Okay. Het, uh, het jongen heeft trouwens uh, goede opvang. Oh, wat mooi. We kunnen allemaal even zeehond knuffelen straks bij de opvang hier in Zandvoort. Zo, zo lief zijn die beesten niet. Oh, oh dat is ik niet. Huh? En ze jagen op uh, pinkwinks en zo. En... Oh. Oh, oh ja, ja dat heb ik wel eens gezien. Ja, een het Bijten je vinger, misschien wel. Oh ja. Ik, uh, een, uh, ja. ik ga gewoon verder met het nieuws. Een vermiste kitesurfer heeft ervoor gezorgd... dat een groot aantal hulpdiensten afgelopen vrijdag... naar het Zandvoortse strand werden gedirigeerd. Een bewoner van een flatgebouw langs de boulevard... had een kitesurfer in de problemen gezien... En volgens de melder zou de kitesurver zijn vliegen hebben laten schieten... en zou hij alleen nog met zijn boord in zee drijven voorbij de Tweede Bank. De reddingsboten van Zandvoort en de Muiden namen rond kwart over elf deel aan de zoektocht... net als de reddingsbrigade en de politie. Dus ze zijn met groot materiaal uitgevaren. Ook het kusthulpverleningsvoertuig van de KNRM-station Zandvoort nam op strand deel aan de actie. Uiteindelijk heeft de reddingsbrigade een kitesurver aangesproken op het strand... die voldeed aan het en, uh, ja, Dus dat is eigenlijk uh, voor niks. Maar ja, je weet nooit of je misschien echt iemand gaat redden... Maar uh, ze zijn dus uh, echt uh, goed bezig geweest. Dat wel. Oh, hartstikke goed. Vandaag, nee, gisteren is je geopend. De toon, tentoonstelling over Holland Casino in Zandvoort. In, in Zandvoort is de eerste Holland Casino geopend. En dat was in uh, 1913. Uh, het tweede koerhuis werd gebouwd uh, uh, een paar jaar later, in uh, 1946. En in 1967 is uh, 76 is hij gesloopt. En uiteindelijk uh, is er weer een nieuwe gebouwd. Die er nu nog steeds staat, natuurlijk. En, uh, je kan alles erover zien. In het Standswoord Museum. Die is gisteren geopend met allerlei foto's erbij. En later zijn er in heel Nederland meerdere uh, filialen van het Hollands Casino geopend, natuurlijk. En ik weet niet hoe het er nu voor mij staat. Want het was natuurlijk ook tijd van bezuinigingen en heel veel personeel moest eruit, maar het is wel even leuk om het overzicht te zien in Holland, uh, in uh, uh, uh, het Zandvoortse Museum over het Holland Casino. Ja, hmm. oké. Okay, hmm. Ja, en het, je houdt niet van een gokje? Hm. Ik hou, jawel, jawel. Nee, maar ik zie nu net een ravage. Ik, denk, ik ben zo blij dat mijn tank vol is. Oh, oh, dat heb ik gezien. Dat is op de boulevard? Ja, heb je het gezien net? Ja, ik ben er langstreder. Ah. Nou, er is vannacht rond uh, kwart over vier is er een grote ravage ontstaan... bij het tink aan de boulevard Benaar. Een automobilist raakte daar de macht over het stuur kwijt... en knalde in volle vaart tegen een van de pompen. Na de crash zou de bestuurder er vandoor zijn gegaan... maar hij is korte tijd later nog door de politie aangehouden. En hij is wel ter controle overwacht naar het ziekenhuis. En tanken zitten dus voorlopig even niet in. Hij is het echt wel dus al helemaal als weg. de tankinstallatie gerepareerd yes. is. Ja, dat is wel heel erg. Ja. Maar ja, ik, ik, uh... Je ziet altijd in films en zo. dat ja. want er rijden, dan explodeert alles. Maar... Nou, nee, dat is een mooie, goede ondergrondse tank. En uh, waarschijnlijk is er geen en uh, vonker bij geweest. Oh, nee, doe dat do nee, do niet. Dat had kunnen gebeuren, maar als het niet gebeurt... is er natuurlijk alleen afsluiters bij. We hebben natuurlijk allemaal die scène nog van uh, Sylvester Stallone uh, Rambo in ons hoofd. Ja, ja, ja, ja. is een vrachtwagen over zo'n pomp heen rijdt. Nu uh, staar doet het of zoiets. Telme en Louise vind ik ook een van de betere. Oh. Maar dat was, uh, dat was gewoon een tankwagen. Was dat. Een tankwagen? Ja. Dat is uh, ook wel interessant. Oké, okay, Marcus, je hebt er nog één. Ja, uh, uh, het was weer zover, de, de kerstbomenverbranding ja? op uh, het Zandvoortse strand. Voor iedere kerstboom werd uh, ingeleverd kreeg je een loodje. En uh, ja, uiteindelijk uh, is de, het lotnummer gewo gewo geworden. Uh, ja? De totale waarde was 100, uh, 1426 kerstbomen in Gelderland ja cool. en, en ja, als je de lotnummers wil weten, moet je heel even op, uh, op Zandvoortse courant kijken. Ja, oké. Okay. Zijn, ja, zijn ze al getrokken? Ik, ik ga of... ze straks op onze tekst-TV zitten van of van Zandvoort, want uh, zijn, ik heb hier de uitslag voor Oké, oké. Okay, okay. Dus het is al bekend wie die, ja. uh, wie die uh, Jaguar heeft gewonnen? Nee hoor, het waren gewoon de 20 vvv bonnen van 5 euro, volgens mij. Er is geen DeLorean te winnen, bijvoorbeeld. Dat niet. Nee. We kunnen niet terug in de Terug in de, de tijd, tijd uh, helaas. Nee, helaas. Goed. Dat Tot zover de Zandvoortse berichten. Tot zover het nieuws uit dat Zandvoort. Dat al. En straks in het tweede gedeelte van het programma... komt er nog veel meer voorbij, dames en heren. Eerst hebben we de struts en de laatste singles. Dat was altijd een jaar geleden dat die uitkwam, hè? En put your money on me. Over 100 casino gesproken. ...maatjes die de struts uitbrengen. Dit put your money on me. Dat kan je verwachten hier in de de dag. Uh, sorry, ik heb afgeleid door iemand die door mij heen zit te praten. Die zit wel een grap, allemaal zeg. ik. Uh, iedereen te, te hoesten? Te hoesten, ja. Heerst het weer? Hoor ik altijd over me heen? Ja, ik, uh, iedereen om me heen heeft het. Dus. Ik heb nog geen... Uh, am, kan je de amendementje daarvoor afsluiten? Het nou ja, is oh, best een wel beetje... lekker om een keer op het bank te liggen... ...met zo'n kleedje ja. over je heen, hè? Hey. Ik ben een beetje snotterig, maar dat komt... Ik heb gisteren cupping laten doen bij mij... Dat is dus dat ze met uh, glaasjes en een uh, hete uh, gas. Ja? En die hebben ze op mijn rug gezet. En dan wordt je vel helemaal in dat glaasje gezogen. En dan komen er allemaal schone dingen. Komen, dan wordt je lichaam wordt, word uh, helemaal je, schoon. Wordt je we helemaal in gezogen. Ja, ja, ja, ik laat je straks al uit. foto's zien, maar ik ga ze niet op internet zetten. Ja, sorry Marcus, van jij? Het trekt lekker al dat vel zo lekker zo. Ja, ja, ik heb ook allemaal van zulke grote rondjes op mijn rug nu. Of het leuk. Ja, zo groot is het. Klinkt niet een, echt, uh, het klinkt niet echt aantrekkelijk. Ja. Nee, maar wat geeft het dan uiteindelijk? Wat heeft nou, voor ik moet het... zeggen, ik was gisteravond heerlijk moe. Ja? En, <laughs> ik heb ook best lekker geslapen. Ja, dat, uh, En het schijnt. Vanochtend, uh, vanochtend <laughs> dat hebben jullie te gemerkt? Ja. Oh, dat je iets later was, ja. ja. ja maar ja? Uh, ja, het schijnt dus uh, alle afvalstof uit je lichaam te halen. Dus nou, ik <laughs> dus ga gewoon nog even mee door. Even naar het toilet. Had ook al afval. Hals, ja, ja, ja, oh, ja, dat heb ja, dus ook. Oh, en nu willen we het daar toch over hebben. Ja. Het amc Zoekt mannen met overgewicht. die. hun uh, nou, afvastbaarheid willen leveren. Die. blank zijn, ja? tussen de 40 en de 69. Ja? geen medicijnen gebruiken. Uh, niet roken en die hun ochtendontlasting willen uh, doneren. Ja? Uh, mocht je nou. Uh, geen, of, uh, mocht je binnen deze uh, dingen vallen. Ja? ze vragen om je drie maal. Uh, donatie uh, te doen ja? en één dag uh, stofwisselingsonderzoek. duurt circa tien uur. Oh. Vergoeding 250 euro plus reiskosten. Hey. Dat vind ik een beetje weinig. kilometer. Nou, nee, of 250 zou ik het doen. Nee, Voor 250 wat? om drie keer te poepen? Ja, ja, helemaal geen punt hoor. Moet ik het <laughs> nog een reeds op smeren? vind ik ook geen punt. Uh, jij hebt de juiste <laughs> leeftijd, hè, of niet? Uh, nee. 40 tot 69. En geen, ik heb ook geen overgewicht. Nee, dus... niet echt. Nee. Nee, wil ik ook niet meer. Ik nee, heb nee, een beetje oh. ondergewicht misschien. Een, een, een BMI van 30 plus. Dus dat, ik denk niet dat wij binnen de groep vallen. Nee, ah, ja, helaas. Dat is een beetje jammer, ja. 250 euro om gewoon even tien uur te laten onderzoeken. En even lekker te poepen... Ja, het met zo'n handspoen? Uh, nou, kom kom erop hoor. Ik ben overal voorin. Ah, uh, <laughs> als het wel vrouwen zijn. Hè? Want ik ben niet van die islimitis geloof moet er wel vrouwen aan bed komen. Hè? Ja. Dan ben ik ja. helemaal om. Gewoon. En zo, dan moet je misschien ook zo'n camerapil slikken. Oh, dat ja. is ook altijd wel gaaf. Hè? Dat, is, dat is je gewoon een pil. En die, die gaat er gewoon ieder hoekje van je darmen laten zien. Of zo'n scherm, weet je. Dat is wel heel knap, vind ik dat. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, goed, en, uh, en, en dan ook, dat, dat, dat kunnen ze. Maar ja? een beetje behoorlijke verbinding met je telefoon, dat is nog niet mogelijk. Oh, okay, ja, ja, precies. <laughs> altijd, al, mensen zijn altijd <tie> veel ontevreden over een telefoon, hè. Oh, ja. fuck, geen binding hier. God, <tie> fuck, fuck. <tie> <tie> nou, als het ja, als toch over al fucken bent. altijd... Ja. ja. Ik heb echt een heel belangrijk berichtje, moet ik nu verstoren. heel belangrijk berichtje. ik Geen berichtje, berichtje geen bereikje. Ik heb geen berichtje, ja, geen, oh. geen dik spinnen gekregen, dat hoort ik. Nou, ik, uh, ik zoek de, de, de, de telefoonmaatschappij. Nou, over, over fuck gesproken, over mindfuck. Ik weet niet of je het programma al een paar keer gezien hebt. Ik heb een fragmentje gezien in De Wereld draait Door. En uh, ik was wel onder indruk totdat ik eigenlijk het, het fragmentje nog een keer terugging. Het ging over het feit dat de jongen die schoof aan... en uh, ze moesten een, een getal in hun hoofd nemen. Ja. Uh, dat is Mark-Marie Hefbrecht en uh, Matthijs van Nieuwkerk. een getal, en dan moest het getal ook nog een keer wisselen. En uiteindelijk, dat getal moest dan omgezet worden in kaartjes. En op die kaartjes kwam uiteindelijk Zweden en Jan Mulder terecht. En die jongen, die van Mindfuck, had dus al een filmpje op zijn Facebookpagina gepost. En op dat filmpje kon je zien dat hij bij Jan Mulder was en dat Jan Mulder op de kaart... zo'n wereldbol aanwees Zweden. En dat stond er dus al een paar uur van tevoren op. Ja, dat is wel uh, opmerkelijk. Dat is wel opmerkelijk. Dus hoe doet hij dat nou? Ik denk, ja, hij is helemaal mooi aangekleed. Geen denk ik denk, wacht even, het is een goochelaar. Het is toch een goochelaar? Het dus is zo moeilijk om dan die twee kaartjes... gewoon uh, te, te, tevoorschijn te toveren. en dan zorgen dat hun die in hun handen krijgen en dat ze dan zogenaamd... spontaan ja, maar dan kunnen Jan die Mulder andere Zweden. Zeggen. Maar dan kunnen die anderen kunnen natuurlijk zeggen van... ja, hallo... No. Hoezo? Dat heb ik helemaal niet gedacht. Nee, maar zij, nee, zij namen een 17e hoofd. En die 17 moest je dan zeggen. 13, dan ging hij uit kaartjes... 13 kaartjes neertellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11, 12, 13. Dit kaartje is het. Houd toch even op zijn kop. En dan even laten draaien. op. En dan stond er op Jan Mulder. En op de 15e kaartje stond bijvoorbeeld Zweden op... Oh ja, maar ook, dat op... kan je wel goochelen. Ja, ja, ja. Ik, ik dat, ken ook zo'n truc. Dat zal ik je wel een keer laten zien. Ja, het is gewoon een beetje goochelen met kaartjes. Maar dat had hij zo leuk ingekleed allemaal... Dat het ja. er wel heftig uitzag. Ja, ja, maar... ik, ik, ik ken ook zo'n truc. Dat iemand die staat dan zo'n kaartspel te, te schudden. Ja? En dan vervolgens gaat hij een verhaal te vertellen. En dat is dan, ja, er waren negen boeren. Dan ja? legt hij dus zo'n negen boer. Ja? En dan echt zo, dat hele verhaal legt hij uit in kaart. Oh, oh, snap. Okay. Dat, echt, eh, dat je echt zo zit van: hè, maar hij stond net nog dat kaartspel te schudden. Dus het kan niet. Nee, maar dan heeft He? hij het pakje Even snel verwisseld. Ja, ik... dat moet ja, wel. Het aan. zijn gewoon hele goede zakkenrollers. Die gewoon van we dat gaan ons leven beteren. Ze dus zijn gewoon heel snel met die vingers. <laughs> ja. Ik zal zeggen: als hij nog vrijgezel is, vrouw, ik zal erop uitgaan. Hmm. Dat zeker. Snel ik met de vingers is altijd uh, toch wel een belangrijk punt. Nou, straks nog meer berichten. Er is even echt een heel oud plaatje. Ik kwam hem tegen. En dit is ook wel weer grappig, bijna een beetje uit de piraten En het heet BFI: Why Not Jazz? En jawel, is dus binnenkort weer jazz in Zandvoort. Ik wil we straks even vertellen waar je, je straks aan kan schuiven en je jazz-trompet kan spelen. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Dat vond ik vroeger ook. Maar ja, het heeft ook wel iets van nostalgie. Hè? Weet je, de beginperiode dat ik hier bij CFM draaide, volgens mij echt 93 of zo, 94. BFI en why not jazz? Ja, waarom ook niet? kom naar Zandvoort toe, want geloof ik geloof dat er binnenkort wel ergens jazz speelt. Kijk even naar Jolande, die is meestal wel ja. op de hoogte van de vrouw. Oh, oh ja, ja. ja waarschijnlijk. Ik, ik dacht zondag in de okay, ik nou Ik ga even kijken zo direct bij de evenementen. Dat is misschien wel een goed idee om te kijken waar je zo aan kan schuiven om deze plaats. Nou ja, hoewel, het is natuurlijk geen echte jazzmuziek. Maar goed, sommige, of sommige restaurantjes en cafeetjes zeggen heel al snel... Nou, de, we hebben jazz! En sowieso er... vanmiddag uh, op het strand bij... Uh, bij, uh, hoe heet dat... Talassa, heb je de, de, de, de, de, de aparte ruimte en daar wordt muziek gemaakt. De aparte ruimte? Dat is een uh, leuke band, wat ja. ik zag. Ja? Het uh, zijn dames en het is Caribisch. Oh ja, dat heb ik zitten lezen, ja. Caribische jazz. Ja, Caribische Yes. Vanaf uh, vier uur. Oké, okay, een aparte ruimte en dan krijg je ook van die... Uh, van die glaasjes achter op je rug. Het ja. is allemaal donker. Van die glaasjes achter op je rug. Is ja. ja. Dat is eigenlijk Chinees, hè? Ja. ja. Maar het ziet er heftig uit. Ja. ja nou, jij ziet er zeker heftig uit. Je hebt nog steeds bloedstorting achter op je rug. We hebben net even ja, zitten ik, kijken. Ik twijfel echt. Volgens mij kun je, kun je hem gewoon aanklagen. wegens mishandeling? Het, het nou. was een dame. Het oh, was ja, een dame. Dan. Die kun oh, ja. je ook gewoon aanklagen, ja, hoor. Ja, dames, geloof je, dan net even meer. Ja, ik had wel een foto naar mijn vriend Ja. En die zei echt wel van... Hè, laat je het nou vrijwillig doen? Ik zeg, ik betaal er ook nog voor. Yes. Ja, gek man. Ja, helemaal gek. Ja. Het is geen studieobject, nee, ja. het is echt. Nou, het is, uh, wat ik altijd een beetje doorneem... straks is het ook een tweede gedeelte in het radioprogramma... wat er allemaal speelde op deze 10 januari. Maar ik kwam toch een heel interessant persoon tegen... en dat is uh, Marinus van der Lubbe. Je kent natuurlijk ook allemaal Hans van der Lubbe. Wie? Hans van der Lubbe. Hij zit in de dijk samen met Pup van der Lubbe. Marinus van der Lubbe is eigenlijk de eerste nazi-slachtoffer... die in 1934 uh, werd onthoofd... omdat hij namelijk de Rijksdag in uh, Duitsland heeft, uh, uh, in de brand heeft gezet. Uh, hij was Voor 75 was hij blind. Hij, uh, uh, hij was metslamer slamer, hij heeft dus kalkjes ogen gekregen... Ze hadden nog geprobeerd te opereren. Dat lukte niet helemaal, dus uiteindelijk was hij blind. Had een uitkering van 7. Zeven... Gulden 50 per maand. Was je een beetje ontevreden over. Dus we gingen een beetje aan het zwerven. Op gegeven moment dacht ik. ik moet naar Rusland toe. De communisten die zorgen voor elkaar. Daar kwam je niet aan. En Uiteindelijk kwam je aan in Duitsland. En daar is dus met een paar mannen die ook een beetje opstandig waren. Hebben ze de Rijksdag in de brand gezet. En dat pakte Hitler dus aan van het feit dat alle communisten tegen Duitsland waren. En toen hebben ze dus alle communisten ook gewoon opgepakt. In concentratiekampen geplaatst. Dat is dus al begonnen in 1934. Ik wist ja. dat niet. Ik was echt verbaasd met dit stukje geschiedenis. Ik had wel gehoord dat hij de Rijksdag in de brand had gezet. Maar dat hij de aanzet was tot al die communisten die werden opgepakt. En uiteindelijk, deze marines van de Libbe, Lubbe heeft nog wel een, een, een aandenken gekregen. En uh, uiteindelijk is hij zeg maar, nou, een soort held is hij geworden. Dat is het wel zo. Maar goed, ik vond het interessante materie dat in 1934 al ging de dingen op gang kwamen eigenlijk al van de nazi's. Hij ze heeft... er dan, dan allemaal dachten? Ja, ja, je denkt van nou, als je is ik bedoel, wacht, wow, begon het een beetje. Nee, in 1934 was hij natuurlijk ook net al uh, bondskanselier geloof ik, uh, Hitler. Dus toen had hij al een flinke vinger in de pap, zeg maar. Nou, zover een stukje geschiedenis. Straks in het tweede gedeel van de radio, meer. Hebben jullie nog een kleinere... Uh, ja, um, als je nog wat goed wil doen... Ja? Dan moet je uh, handschoenen doneren... Aan de uh, dierenopvang... Dierenopvangdingen... In, dierenopvang, vang, vang, want, in uh, Australië. Want? Door al de bosbranden hebben uh, de koala's... Uh, brandwonden aan hun poten. Die beesten die zijn nogal sloom, Ze ja? kunnen niet snel genoeg ontvluchten. Nee? Dus die uh, hebben allemaal... Ja, brandwonden aan hun poten. En nu hebben ze een... Uh, een, naaien, een patroon op, uh, op internet gezet. Op ja? Facebook. Ah, ja. Kun je handschoentjes naaien. Ja? En dan uh, als je die opstuurt. Dan kunnen die beesten die aantrekken. En dan Ja, uh, je, je ze bescherming aan hun. Het is wel uh, apart dit. Ik dacht eerst nog een plastic handschoen opsturen. En het is klaar. Maar ik denk. Oh, alles is best wel scherpe klauwen. Dat gaat er ja, doorheen natuurlijk. Ja, ja, ja. Moet maar je, je, je breien? moet ah, er ja. echt breien. Dus dat het is wordt, moeilijk hoor. Dat wordt wild, ah, nee. wild breien. Noem je dat. Wild ja. breien geloof ik. Wild breien. Ja. Wordt wild breien. Nou, ik vind het een leuke opdracht. Wil je wat goed doen. Ja. Huppakee, aan de slag. En maak handschoenen voor de koala-beertjes in Australië. Straks onder andere Ariel Pink. Put your number in my phone. Meneer wait, hit me. Het scherpe geluid van Sue Natuurlijk, Wild Ones was een grote plaat voor hun. En dit uh, Beautiful Ones ook nog zelfs. En dit is een van de laatste platen. Het meer Sue Hier dan de zaterdagmorgen. Fijne dat toestel op aanstaat. is vijf minuten voor negen. Een uh, af, uh, wilde afgelopen week. Vooral in Frankrijk natuurlijk. En dan komt er af en toe ook nog wel weer nieuws. tussen je hé, hey, waar komt dat nou vandaan? Het schijnt het onderzoek naar uh, de, de, de gasboring in Groningen. Uh, het ging gewoon echt om het gas. En de veiligheid van de mensen was eigenlijk een beetje bijzaak. En dus zouden wat, wat schade kunnen komen aan de gebouw. Maar dat moet het maar op de koop toe nemen. En dat schijnt echt een officieel onderzoek te zijn. Dat proberen ze nu een beetje uit te brengen. Ze nou ja, iedereen is nu afgeleid door het nieuws in Frankrijk. Laten we dat er nou even uitgooien? Ook dat, uh, dat, dat uh, boven Oekraïne weet je, dat we daar eigenlijk niet overheen hadden mogen vliegen. Dat was een beetje bekend bij de regering. Maar heel veel mensen zeggen nu, uh, ontkennen het, dat het eigenlijk wel bekend was. Maar dat iedereen ook weer een beetje zijn eigen moet nemen. En ja, dat was dus eerder een vlieg Neergestort. Dus heel veel nieuws komt nu ook tegelijkertijd met het andere dramatische nieuws uit. in de hoop dat we. eigenlijk dat niet we zoveel aandacht aan vermijden, besteken. Dat, we, dat dan we dan niet aan denken. Dat is al jaren is dat, uh, dat... de manier om uh, media ja. naar buiten te brengen. die ja. je eigenlijk niet naar buiten wil brengen, maar wel naar buiten moet brengen. En gisteren een heel item van bij Eva Jinnik. dat, dat ze. ja, dat is toch wel maf dat s'avonds om een uur of elf wordt dat ze nieuws nog even naar buiten gebracht. En dat je denkt, ja, dat had ook eerder gekund, maar ja, dan kregen ze even te veel aandacht. En uh, ik bedoel, Mark, uh, Rut, Mark, Rut, Mark, nee, Mark Rutte, hij draait om, die uh, heeft natuurlijk een heel goede ding geraakt met zijn potlood. Heeft hij ook meegedaan in de demonstratie. Oh, stoer cool, hoor. Ik heb hier een potlood. Uh, pas op, ik ga een tekening maken. Potlood. Maar voor mij tekent hij alleen van die lijntekeningen. Die uh. lijnpoppetjes. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeg wel eens een uh, hele grote uh, plasser op mijn... Uh, ...pukkel heb getekend. Niet op mijn pukkel, maar gewoon een, een tas. Hè. Een tas is een pukkel. Oh, ja, zo okay. groene uh, lege tas. daar heb ik al een piebel opgemaakt. En dan werd ik aangesproken. Ah, ja, dat kan niet, hè? Ja, dat kan niet. Uh, dan moet je maar wat overal in ik echt In de klas werd ik aangesproken. Maar tegenwoordig is dat vrijheid uit van mening uiting. Dat mag gewoon. Ja. Dat is mijn mening. Ja. ja. ja. Dus uh, nee, we zijn ja. erbij Dat is aan jou als je er niet tegen kan, toch? Nee, precies. Ja, oké. Okay. <laughs> ik wil dat tekenen. <coughs> precies. In, uh, in uh, Groot-Brittannië is er een, broer, een boer. En die heeft uh, zeven hekkoeien. En dat is een uh, koeienras dat in opdracht van de nazi's is ontwikkeld. Hmm. En nou uh, wil de overheid dus dat hij die koeien afmaakt. Omdat ze te agressief zijn. Want ze vallen alles en iedereen aan die in de buurt komt. En daar is niet meer mee te werken. Ja, dat heb je met die nazi's koeien. Ja, ja. en uh, de, de, de boer die heette Gauw. En die heeft uh, koeien ingevoerd vanuit België. En uh, ze hebben, hoe heet dat, de dierkundige Heinz en Let's Hek, Die hebben dus in de oorlog... Uh, de oude, een oud ras, wilde stieren... dat verwant is dus aan dieren die in Spanje worden gefokt door stierenvechten, die heeft hij uh, dus gebruikt. Maar het schijnen uh, best uh, goede dieren te zijn... en uh, volgens de BBC werden in uh, dierentuinen... als Berlijn en München een aantal gefokt, en die werden gebruikt als propagandamateriaal. Huh? En er zijn er wel een paar dus die, over, uh, die het overleefd hebben. En, uh, maar hij heeft, uh, max uh, houdt hij in leven om te zien... of hij die wel onder controle kan houden... Want als dat lukt, dan gaan ze er verder mee fokken. Maar ik vind het wel zo van, we, nou ja, dan gaan ze nu zeggen van, ja, dat zijn Duitse koeien. Ja. Maar uh, eigenlijk uh, zijn het gewoon uh, echt van die Spaanse stieren die dan inderdaad gebruikt worden om uh, mee te uh, vechten in de arenas. Weet je wel? Ja, die, die moet ook wel een beetje agressief zijn. Ja, de, de propaganda wordt ja. de koeien. Ja, precies. Ja, werden ingezet en werden vooruitgestuurd. Werd uh, wat is er Duits aan dan? Heeft hij een, een, een kruisje op zijn hoofd of zo? Ja, een soort Charles ja. Mensen een kruisje op zijn voorhoofd ja ik, weet ik het, wel, ja. Ja, het, het nou ja het is het is wel ja, goed, een apart de, bericht alles wat de naties hebben bedacht dat ja, dat ja dat kan eigenlijk ja dat wil je ook weer afstand van nemen natuurlijk op wel via dus, ja. Goed. is dat goed het is goed dames en heren Laatste laatste plaatje voor 9 uur is die leuke plaat van Ariel Pink This magic in the air. The